2025, kabinet zet bezuiniging op gehandicaptenzorg door, kritiek in kamer. 2026, er ontstaat een gevaarlijke paradox waarbij euthanasie, vrije keuze, onder druk komt te staan door economische dwang. Als de basiszorg verschaalt, dreigt autonomie te veranderen in verlating. De angst van organisaties zoals de SP en mensenrechtenorganisaties uit het verleden lijkt bewaarheid. Euthanasie dreigt een goedkope oplossing te worden voor een tekortschietend zorgstelsel... ...waarbij mensen zich eerder een last voelen dan gesteund worden. De conclusie over de periode. 1994-2026 is dat de cirkel rond is. De zorg en de positie van ouderen zijn definitief veranderd van een sociale zekerheid... ...naar een sluitpost op de begroting. De belangrijkste trends in deze jaren zijn... ...van zorg naar zelfredzaamheid... Waar in 2007 de organisaties nog waarschuwden voor de gevolgen van bezuinigingen, zoals vereenzaming, is in 2026 de realiteit dat de overheid de verantwoordelijkheid grotendeels bij de burger zelf heeft gelegd. De slimme oplossingen die in 2025 werden beloofd, blijken in het akkoord van 2026 vooral een dekmantel voor harde bezuinigingen. Verschuiving van prioriteiten. Er heeft een historische verschuiving plaatsgevonden in de rijksbegroting. Geld dat voorheen naar de zorg voor chronisch zieken en ouderen ging... ...wordt nu structureel omgebogen naar defensie en veiligheid. De vrijheid waar D66 over spreekt... ...wordt in 2026 vertaald naar militaire kracht in plaats van sociale zorg. De ouderen als financier. Ouderen betalen de hoogste prijs voor deze koerswijziging. Door de combinatie van een sneller stijgende AOW-leeftijd... ...een hoger eigen risico en minder investeringen in ouderenzorg fungeren zij als de belangrijkste financier van de nieuwe defensieambities. Het einde van het poldermodel. In 2007 konden belangenbehartigers als de CG Raad en Metso nog krachtig protesteren. In 2026 zien we dat het beleid aan de slag ondanks die waarschuwingen is doorgezet... ...waarbij economische noodzaken en geopolitiek het winnen van sociaal welzijn. Kortom, de afgelopen 31 jaar laat een transitie zien... ...waarin de zorg niet langer als een groeiend recht wordt gezien maar als een kostenpost die moet krimpen om ruimte te maken voor nationale veiligheid. De vergelijking met het Canadese. Meetprogramma Medical Assistance in Dying raakt een gevoelig en actueel debat over de voltooid levendiscussie en de druk op de zorg. De conclusie over de afgelopen decennia, 1994-2026, laat op dit vlak een verontrustende paradox zien. Economische dwang versus vrije keuze. Critici stellen dat wanneer de overheid fors bezuinigt op ouderenzorg en ondersteuning, zoals in het akkoord van 2000... 2026, de keuze voor euthanasie niet langer volledig vrijwillig is. Als het alternatieve leven in eenzaamheid of zonder adequate zorg is, kan euthanasie een uitweg uit armoede of verwaarlozing worden in plaats van een laatste redmiddel bij uitzichtloos lijden. Het Canada-scenario. In Canada is de wetgeving verruimd naar mensen met een handicap of chronische ziekte die niet terminaal zijn. In de Nederlandse context van 2026, waar de 66 inzet op eigen regie en slimme oplossingen terwijl er tegelijkertijd miljarden naar defensie vloeien, ontstaat de angst voor een euthanasieklimaat. Hierbij voelen kwetsbare groepen zich een last voor de samenleving. Verschuiving van de zorgplicht. Waar de overheid in 1994 nog werd aangesproken door IFUD of Human Rights op de zorg en haar plicht om economische euthanasie tegen te gaan, lijkt het zwaartepunt in 2026 te liggen op de individuele verantwoordelijkheid om het leven tijdig en waardig af te sluiten wanneer de publieke middelen opraken. De kern van de zorg is dat autonomie, het recht om zelf te beslissen, in een klimaat van bezuinigingen ontaart in verlating. Wanneer de basiszorg verschaalt, groeit de groep die het niet meer ziet zitten niet door medische redenen, maar door een gebrek aan maatschappelijke ondersteuning. De waarschuwing van IFUD of Human Rights uit 1994 en later de. SP uit 2001 is achteraf gezien profetisch te noemen. Destijds was de fractie, onder leiding van Jan Marijnissen, niet tegen het recht op zelfbeschikking, maar waarschuwde zij fel dat euthanasie nooit een goedkope oplossing mocht worden voor een tekortschietend zorgstelsel. De ontwikkeling over de afgelopen 31 jaar bevestigde angst voor die glijdende schaal. De ethische uitholling, waar de wet in 2002 strikt bedoeld was voor uitzichtloos fysiek lijden... ...is de praktijk via jurisprudentie en nieuwe voorstellen, zoals voltooid leven... ...opgerekt naar dementie, psychisch lijden en nu, in 2026, een klimaat waarin economische uitsluiting een rol speelt. Bezuiniging als drijfveer. De SP stelde destijds dat een overheid eerst de plicht heeft om het leven draaglijk te maken. Door de opeenvolgende bezuinigingen van 2007 tot het huidige akkoord van 2026 is de kwaliteit van de langdurige zorg zo verslechterd dat de vrijwilligheid onder druk komt te staan. Het Canada-effect in Nederland. Wat IFUD of Human Rights notarieel liet vastleggen in een klacht bij het Europees Hof van de Rechten van de Mensen in Staatsburg... en waar de SP in 2001 vreesde, is de realiteit van 2026. Een maatschappij waarin we miljarden investeren in wapens, defensie, terwijl de zorg voor de zwakste wordt wegbezuinigd. Hierdoor ontstaat precies dat euthanasieklimaat waarin mensen zich overbodig voelen... De conclusie is Frank, de wetgeving die bedoeld was als ultieme daad van barmhartigheid... ...dreigt door politieke keuzes en budgetaire krapte te transformeren... ...in een maatschappelijk ventiel voor een overbelast zorgsysteem. In zijn betoog stelt filmmaker Kevin Dunn dat de dystopische toekomst uit de film Soylent Green 1973... ...werkelijkheid wordt door de normalisering van euthanasie. Hij trekt een parallel tussen de klinieken in de film en de huidige praktijk in landen als Canada en Nederland. De kernpunten uit zijn kritiek zijn... Grenzeloze verruiming, waar euthanasie ooit bedoeld was voor terminaalzieken, ziet een verschuiving naar existentiële redenen zoals eenzaamheid, psychisch lijden en het gevoel een last te zijn. Hij noemt het Nederlandse wetsvoorstel Voltooid Leven en de Canadese Bil C7 als gevaarlijke mijlpalen. Commercie en systeemdwang, hij bekritiseert de opkomst van totaaloplossingen bij uitvaartondernemers en de druk op zorgverleners. In Canada verliezen instellingen zoals de Delta Hospice Society hun financiering als zij weigeren mee te werken, wat volgens Dun de gewetensvrijheid ondermijnt. Individueel lijden versus systeemhulp. Aan de hand van het verhaal van Aurelia, een jonge Nederlandse vrouw die koos voor euthanasie bij de expertisecentrum Euthanasie, voorheen leven zijnde kliniek, illustreert hij zijn angst dat de dood de enige optie wordt wanneer kwalitatieve palliatieve zorg of psychische steun tekortschieten. De subtiele verplichting dun waarschuwt dat in een hyperindividualistische cultuur de vrijwillige keuze voor de dood langzaam verandert in een maatschappelijke verwachting, vooral voor ouderen en mensen met een beperking. Zijn conclusie is een dringende oproep om deze wetgeving een halt toe te roepen voordat de waarde van een mensenleven volledig ondergeschikt wordt aan efficiëntie en autonomie. Beleid Nederland